6 uur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de vierde dag op rij zoeken ze in België naar Jurgen Konings. Een geradicaliseerde militair die het gemunt zou hebben op virologen en de overheid. Hij zit waarschijnlijk zwaar bewapend in een natuurgebied bij de grens. De zoektocht gaat dus al dagen door en de vraag is hoe lang nog? Ja, dat is de hamvraag die ook steeds luider klinkt. Hè. Dat is duidelijk. Het is ook niet helemaal zeker wat er nu nog allemaal moet en kan kan gebeuren. Hè. Uh, kunnen ze hier nog verder zoeken? Is dat nog de moeite? Moeten ze zich verplaatsen naar een andere locatie? Zijn er nog opties? Er is veel discussie in België hoe dit heeft kunnen gebeuren. Volgens buurtbewoners is de militair getraumatiseerd door uitzendingen. Afrika moet ook vaccinfabrieken krijgen en de EU wil er geld in steken. 1 miljard euro. Landen in Afrika importeren nu 99% van hun prikken en dat moet anders volgens de EU. Landen beloven ook allerlei donaties van prikken, want daar was de afgelopen tijd veel kritiek op. Er gaan tot nu toe amper vaccins naar armere landen zoals Afrika. Er moet een basisbeurs komen die collegegeld, studiekosten en een stukje van de huur dekt. Dat is wat ISO wil. Een club die opkomt voor de rechten van studenten. Hoe hoog die beurs moet worden, wordt nog uitgerekend. Het idee is richting de formateurs in Den Haag gestuurd. Er is namelijk een meerderheid in de Kamer voor het opnieuw invoeren van een basisbeurs. En morgenavond is het zover. Onze eigen Jangu guy MacRoy mag dan shinen op het podium van het Eurovisie Songfestival. En zoek je nog een snack om weg te kanen tijdens het kijken? Rij dan even naar Bakken Ronald in Schiedam. Die maakt Jangu Macronen. Een kokosmacroon met kleurrijke smarties erin. En hoe bent u op het idee gekomen? Ja, gewoon uit de dikke duim. Uit de dikke duim? Ja. De dikke duim? Ja, zo, zo werkt het in het leven. Je moet gewoon tien dingen proberen. Ja? Uh, en er uh, slagen er twee. Dit keer heeft bakker Ronald een succes te pakken. Maar niet voor hemzelf trouwens. Want Ronald eet morgenavond zelf wat anders. Zal ik heel eerlijk zijn? Ja. werkt ben ik meestal wel. Ik wil geen kokos. Oh, u houdt zich helemaal niet van? Geen kokos, nee. <laughs> Het weer blijft onstuimig vanavond. Veel wind en bui. Het koelt af naar 9 graden. Morgen begint je weekend nat en grijs. Het wordt 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolonne van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland moet het verkeer nog rekening houden... met zware windstoten, vooral langs de kust en rond het IJsselmeer. Meer land inwaarts eh, komen die windstoten vooral voor tijdens buien. Het is langzaam op de A9 Amstelveen den Helder... tussen Akersloot en Heilo 2 kilometer, 5 à 10 minuten vertraging. De N201 Hoofddorp Uithoorn is in beide richtingen dicht... in de buurt van Meidrecht. Daar was een lading puin op de weg gekomen. Dat zijn ze nu druk aan het opruimen. Dat duurt waarschijnlijk nog tot half 7.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 Kom jij met een trap? Misschien is het beter zo. Maar we. En de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Broek in Waterland, iets boven Amsterdam, heeft de politie vanochtend een auto weggesleept. Het is een zwarte Audi met een nep-Belgisch kenteken van karton. De politie kan niet zeggen of de auto iets te maken had met de gewelddadige overval op een waardetransport afgelopen woensdag. De voortvluchtige Belgische militair Jurgen Konings is maandagavond in de buurt van een van zijn doelwitten geweest. En volgens Belgische media gaat het om de bekende viroloog Mark van Ranst. En de Italiaan Nizzolo heeft na elf tweede plaatsen eindelijk een rit gewonnen in de Ronde van Italië. Hij was de snelste in de sprint in Verona. Het weer nog, vanavond valt lokaal een bui, het waait stevig en de temperatuur ligt rond de 13 graden. VL Darling dump, with <laughs> me Darling Darling Woo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 je draagt als het water aan je bestaat en ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, dan raak je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer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 bent heel dichtbij. Vertrouw maar op jezelf op dit moment. Jij bent zo versterker dan je bent. I'm about how small it looks on you <sighs>